3 uur, het NOS Journaal, Dick ter Hark. In het Buitenland is een verdachte aangehouden van de moord op vastgoedhandelaar Willem Enstra in 2004. Het is een Rus van 47. Waar hij is aangehouden zegt de politie niet. Het Openbaar Ministerie heeft om zijn uitlevering gevraagd. Ook is in Alkmaar vandaag een verdachte van 31 aangehouden vanwege betrokkenheid bij deze zaak. De man uit Alkmaar werd eind 2006 al eens aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Enstra. Hij zat tot begin 2008 vast en werd daarna vrijgelaten. Liliane Bettencourt, de erfgename van het cosmetica L'Oréal, wordt onder curatelen geplaatst. Een rechter in Frankrijk heeft de vrouw van 88 verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Dat is gebeurd op verzoek van de enige dochter van Bettencourt. Correspondent Ron Linker. Het botert al jaren niet meer tussen moeder en dochter. De dochter vindt dat haar moeder zich te makkelijk laat beïnvloeden door haar entourage. Zo zou ze een bevriende fotograaf voor meer dan een miljard euro aan geschenken hebben toebedeeld. Door de uitspraak van de rechter krijgt haar dochter nu het zakelijke beheer over haar fortuin. Haar zoon moet zich over haar fysieke gezondheid ontfermen. Deskundigen hebben gezegd dat Bettencourt leidt aan dementie en alzheimer. De advocaat van Bettencourt noemde de uitspraak teleurstellend en gaat in beroep. Een man van 67 uit Almere heeft acht maanden cel gekregen voor zijn rol bij het invoeren van illegaal vuurwerk. De organisatie waarbij hij betrokken was heeft tussen 2006 en 2009 op grote schaal zwaar vuurwerk ingevoerd dat in Nederland is verboden. De man heeft jarenlang in overheidsdienst gewerkt als inspecteur gevaarlijke stoffen. Ook was hij betrokken bij onderzoeken naar grote ongelukken met vuurwerk. Er was vier jaar tegen hem geëist, maar omdat hij niet bij alle vuurwerkdeals was betrokken, gaf de rechter hem acht maanden. De man zit al vier maanden vast. Een man van 40 uit Breukelen heeft 12 jaar zelf gekregen... voor de moord op zijn slechthorende en gehandicapte buurvrouw. De rechtbank in Utrecht achterbewezen... dat hij zijn bovenbuurvrouw met een hamer heeft doodgeslagen. De man heeft steeds ontkend dat hij iets met de dood van de vrouw te maken had. Maar volgens de rechter is er voldoende bewijs. Er is een bloedspoor van het slachtoffer bij meneer in de woning aangetroffen. En ook belangrijk is dat de politie verdachte naakt in zijn woning aantrof terwijl er net een was was gedraaid met de kleding daarin die hij volgens getuigen aan had op straat. De man had onder meer tegen andere buurtbewoners gezegd dat hij de vrouw wilde doden omdat hij last had van het geluid van haar televisie. De straf van 12 jaar is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Bij een fouilleeractie in Amsterdam heeft de politie een auto vol wapens aangetroffen. In de auto lagen 88 boksbeugels en 102 Zwaarden. Die waren van, van één persoon en het was de bedoeling dat die ergens in een winkel terecht zouden komen. nou uh, ja, dat gebeurt in dit geval niet. Het is natuurlijk zeer ongepast om, uh, om dit soort spullen bij je te hebben, zeker als je uh, de stad gaat. De politie heeft de man aangehouden en de zwaarden en de boksbeugels in beslag genomen. Bij de actie in het centrum van Amsterdam werden duizend mensen gecontroleerd. Het weer een bewolkt en af en toe zon vanmiddag. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten en een graad of 17 in het zuidwesten. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen grijs en regenachtig. Smiddags af en toe zon en zo'n 13 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files, Eén in het zuiden op de A2 van Eindhoven naar Luik... voor knopend Europaplein, 4 kilometer... En een file op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond 2 kilometer. Verder is er ook nog een weg dicht. Uh, dat gaat om de N69 tussen Neerpelt en Eindhoven. Die weg is in beide richtingen dicht tussen de afrit eik en Leende... door een ongeluk met een vrachtwagen. Geld stinkt, geld helpt, geld verhuist. Bij de ASM-bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi?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 In de Nieuwe Kerk hangt een meesterwerk. De heilige familie van Rembrandt. Uit de Hermitage in Sint-Petersburg. Bijna nooit uitgeleend, maar nu in Amsterdam. Meesterwerk. Nieuwekerk.nl Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Ondernemers willen ondernemen. Daarom heeft ABN AMRO Your Business Banking. Daarmee heeft u meer tijd om te ondernemen...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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Andries Krevel en Margje Fixer. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Met dit half uur hoe heldhaftig was het Nederlands verzet vlak na de Tweede Wereldoorlog. En straks gaat Meili Vos in onze dagelijkse opinieweek een appeltje schillen. Meili, goedemiddag. Met wie ga je dat appeltje schillen? Goedemiddag. Ja, met de directeur van het Delft Museum. Want. Uh, uh, Delft, nou sorry, niet van het Delft Museum. Maar het Legermuseum in Delft. Want. Ja. Um, ze bieden in de herfstvakantie namelijk sniperbootcamps aan voor kinderen. Daar leren ze alles over wat een sniper is. Uh, maar ze leren ook schieten. En als ze in een camouflagepakje komen, mogen ze gratis komen schieten. Nou, u begrijpt, daar schrik, schrikken sommige mensen nogal van. En ik ook. Je bent het in die mens. zometeen een debat met meneer Rompeltap. De... Van hoe heet dat museum? Ja. Want zometeen krijg je oorlog het in uh, Delft? Het Legermuseum te de Delft. Zo, dat moet beter. <laughs> Maar eerst naar de Tweede Wereldoorlog. Margje ja. heeft de dochter van Meili op de schoot en gaat nu presenteren, Margie. Ja, dat is het nieuwe werker, zeggen ze. Maily zit als gast in de studio en er moet toch iemand moet voor iemand haar, haar baby die... zorgen? Nou. Um, maar eerst de reportage. Afgelopen weekend barstte er een debat los over de rol van het gewapend verzet... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding is het boek De Afrekening van Maarten van Buren. Daarin vraagt hij aandacht voor wandaden die knokploegen pleegden tijdens de oorlog. Denk aan een roofovervallen waarbij de buit in eigen zak werd gestoken... of aan het zwaar mishandelen van gevangen genomen NSB'ers vlak na de oorlog. Een berucht geval speelde in Maasluis, Daar werd NSB'er Lijn Franken in mei 1945 zo mishandeld dat hij overleed... en daarna in een naamloos graf terechtkwam. Verslaggever Steven Emmers ging met een familielid op zoek naar dat graf. Even kijken of we in ons register van 1945 kunnen vinden. We hebben hier natuurlijk wel wat graven van onbekenden vanuit die tijd. Mijn naam is uh, Ria Franke. En ik ben op zoek naar het uh, graf van mijn overleden schoonvader. De vader van mijn man. En om welke naam gaat het? Lijn Antonie Franke. En zo heet mijn man. heette mijn man ook. Nee, in deze staat hij ook niet. Ik loop even naar beneden, naar het grote register. Ga ik even kijken of ik hem daar kan vinden. Oh, dat is wel heel fijn als je ja, het wil want doen. Want u heeft helemaal geen datum ook, hè? Alleen 45? Wel, uh, uh, het is ongeveer uh, tussen 10, ja, 10 mei, denk uh -huh. ik. 10 of 11 mei, want hij is gelijk okay. op het moment dat hij overleden was van Masluis weggaan. Uh, Oké, okay. ja. Dan loop ik even voor u naar beneden. Ik ga ik even kijken of ik hem daar kan winnen. Heel graag. Ja? Dank u wel. Ik ben Leo van Heijst. Ik ben hier in, in mijn sluis geboren. Ik was uh, nog geen zeven jaar. En uh, ja, ik heb het steeds nog als een, als een, een, een plaatje in mijn hoofd hoe dat uh, gebeurde. Om de hoek uh, kwamen ze met een handkar een platte wagen waar uh, iemand op lag. En uh, die was... Uh, in elkaar geslagen. Hoe zag u dat dan? Hij lag helemaal uh, eigenlijk bewusteloos op die wagen... zonder dat hij uh, zich uh, kon bewegen. Zo achterover lag hij. En in zijn gezicht was, uh, was bloed ook. En ze kwamen met een uh, snelle gang... hard rennend uh, deden die mannen achter die wagen lopen. En ze kwamen hier recht op het bordes af. De stoep op en klapbouwen zo die wagen voorover met die man erin... En die kwam met zijn hoofd op, de, op, het, op dit bordes natuurlijk. Dat, uh... Wie was die man? Die man uh, was Lijn Franken En uh, dat hoorde ik dus achteraf pas. En er was dus uh, een verrader in de volksmond. Had Joodse mensen en uh, ook Nederlanders verraden aan de, aan de Duitsers. Maarten van Buren, u schreef een boek dat heet De Afrekening. En dat gaat over wat hier in mei 1945 zich afspeelde bij deze school. Het is nog steeds een schoolgebouw in Maasluis. Was Leo van Heijs nou een van de laatste mensen die Lijn Franke levend heeft gezien? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Want uh, op het moment dat Leo die kar hier naar beneden zag komen... was uh, Lijn Franke al uh, zieltogend. Hij was al buiten bewustzijn... En nadat hij hier uh, op het bordes is gekieperd, is hij de school binnengesleept. En toen is er een uh, uh, arts bijgeroepen en die heeft uh, gezien dat hij na anderhalf uur uh, overleed. Jammer dat we nooit uh, moed hebben gehad om hier eerder heen te gaan. Het had misschien toch ook wel een goed gevoel gegeven. Ria Franke... U bent uh, de weduwe van Lijn Franke junior. Die heeft zijn hele lang, leven lang een beetje gezocht naar zijn vader. Ja. Hij was tien jaar toen zijn vader verdween. Ja. Um, hoe kan iemand zomaar verdwijnen? Begin 1945, denk ik, dat het geweest is. Met Dolle Dinsdag in die buurt... waren zij uh, met, uh, met z'n allen naar Duitsland gevlucht. Omdat... Uh, in die tijd gingen NSB'ers. Die waren bang en die gingen toen naar Duitsland. Aangezien mijn schoonvader uh, bij de NSB aangesloten was... zijn ze dus naar Duitsland gegaan. Toen uh, de berichten kwamen uit Nederland... dat het, uh, de bevrijding op handen was. Toen uh, is mijn schoonvader alvast vooruit gegaan. Uh, Vrouwen en kinderen achterlatend. Om... Uh, ja te kijken hoe thuis de situatie was, of het huis er nog stond. En hij had ook heimwee naar, uh, naar zijn geboorteplaats. En toen heeft hij afscheid genomen van uh, vrouwen en kinderen. Ze hebben hem op de trein gezien zien stappen. En daarna hebben ze nooit meer iets van hem gehoord of gezien. Of vernomen. Maarten van Buren, hoe komt Lijn Francken zo toegetakeld op die, op die karriën? Als gevolg van een uh, afrospartij door de baas van het gewapende verzet in uh, Zuid-Holland met zijn uh, adjudants. Waarom deden ze dat? Om hun gram te halen op uh, weerloze NSB'ers. Wie was de hoofddader? Dat was uh, hè, de chef van het uh, gewapend verzet in uh, Zuid-Holland. Was dit nou een uitschietertje? Nee, dat zou je in eerste instantie denken, maar dat is niet zo. Uh, Nader onderzoek leert dat hij direct nadat hij hier... Uh, Lijn Franken had doodgeslagen. Verderop in het Westland nog andere plaatsen heeft bezocht... die onder zijn commando stonden. En dat hij daar ook gevangenen heeft opgeroepen... die hij ook heeft afgetuigd. En toen is er een krijgsgraad te velden geweest. Daar hebben ze verhoren afgenomen. Uh, en uit die verhoren, die ik ook heb ingezien... blijkt dan dat Piedulman en zijn adjudants... een heel valse voorstelling van zaken geven. Daar komt dus het verhaal in de wereld dat Lijn Franke een verrader zou zijn geweest... die niet alleen Joden zou hebben verraden... maar ook Piedulman en zijn adjudant zou hebben verraden... als gevolg waarvan zij zouden zijn opgepakt... en naar het Oranjehotel in Scheveningen zouden zijn vervoerd. Dat gebeurde inderdaad, maar dat was om een heel andere reden. Daar had Lijn Franke helemaal niks mee te maken. Nou, dat is Lijn Franke in de schoenen geschoven na de oorlog. En op grond van die verklaringen... heeft de rechter van de krijgsstaat te Velde gezegd van... Uh, oké, okay, ik moet jullie wel veroordelen voor een voorwaardelijke straf van een paar maanden... maar jullie worden gelijk in vrijheid gesteld. Dus in wezen is hij ermee mee weggekomen. Ja, Lijn Franken was een... Uh... Hij heeft toen bij die NSB eigenlijk niks van enige importantie gedaan. Dus het enige wat ik heb kunnen vinden van wat hij in functie van NSB er heeft gedaan... is dat hij uh, een tijdje de bewaking heeft gehad op de Noordvliet hier... van uh, een gebouwtje waar de... In beslag genomen, radio's opgeslagen stonden. Dat was een grootste misdrijf. Dat was een grootste misdrijf. De familie heeft nooit geweten wat er met Lijn Franken zelf of met zijn uh, lichaam is gebeurd. Uh, pas aan het eind van zijn leven heeft een van zijn zoons ontdekt uh, dat hij begraven is, uh, een beetje stilletjes op een uh, begraafplaats in uh, Rotterdam. Ik denk dat ik hem heb gevonden. Ja. Ja. ja, een register. Dat is waar, want, uh, een van de weinige boeken die we nog hebben. En u uh, kunt ons vertellen waar hij begraven is? Dat... Nou, ik ben bang dat dat graf er niet meer is. Nee, maar de plek. Waar het was. Waar het was, ja. De, het is eigenlijk als u, want u bent nu hier. Ja. Als u helemaal recht doorloopt, het is even een stukje wandelen. Helemaal aan het eind van, het, uh, van de begraafplaats. Tegen de boezemsingel aan. Dit is L.M. Achteraf? Ja. Achteraf. ja, ja. We lopen over de algemene begraafplaats van Rotterdam-Krooswijk... op zoek naar vak LL. Daar zou Lijn Franke op 19 mei zijn begraven in een anoniem graf. Ria Franke, u bent later getrouwd met Lijn Franke junior. Maar u bent de eerste van de familie die nu naar de plek gaat... waar hij zeer waarschijnlijk begraven is geworden. Niemand heeft ooit, is er ooit achtergekomen waar die lag? Nee, zij dat, dat, en, en dat, is nooit achtergekomen. Uh, wat ik van mijn man weet is... Uh, toen wist hij wel uh, waar hij dan uh, zijn laatste rustplaats uh, heeft gevonden. Maar hij is er nooit geweest. Hij heeft die moed toch niet op kunnen brengen. Nee. U bent, de, u bent de eerste? Ja, ik ben de eerste. Een paar esdoorns, een ijzeren hek en daarachter een drukke weg? Ja. En ergens in, in dit terreintje van, nou wat is het, een meter of zes, zeven diep ja. en een meter of honderd lang, ja. dat, daar moet daar de plek moet zijn toe. geweest. Ja, daar moeten ze hem hebben neergelegd. Want begraven is al een groot woord dan? Ja, geen steen, niemand erbij, geen familie, niemand. Niemand die het ook wist. Hij is ook onder de naam Franken, zonder de C erin. Ja. Hier neergelegd, geen voornaam erbij, geen niks, geen geboortedatum. Alles een beetje bedoeld om hem uh, ook anoniem te houden, hè? Die Zo lijkt het een beetje. Dat gevoel krijg je wel, want geen, ook geen geboortedatum... waardoor je dus zeker zou kunnen weten dat hij hier gelegd is. Maar het is de enige in die periode, in de maand mei 1945. Dus het, het moet eigenlijk gewoon wel dat het hier geweest is. Maarten van Buren die heeft in zijn boek de afrekening uh, de daders beschreven. In de rechtsgang daarna uh, zijn er allerlei praatjes rondgestrooid... over uh, uw schoonvader, over Lijn Franke Senior. Dat hij uh, verraden zou zijn geweest, joden, onderduikers. Uh. Uit het boek blijkt dat dat allemaal niet kan kloppen. Die praatjes die zijn rondgestrooid... Heb, heeft uw man uh, en de familie hebben die daar veel last van gehad? Eh... Um... Ja, die hebben heel veel last gehad. De jongste kinderen die naar de lagere school terug moesten... die zijn echt enorm gepest. Zelfs zodanig dat um, mijn man was de oudste van de drie jongsten. En dan zeiden de andere broertjes... Lijn, ze pesten weer, kom eens vechten. Nou, en die, die sloeg er dan op los. En nu is er een boek die zegt... Ach, meneer Franken zat niet goed. Hij was NSB'er, maar eh, niet veel meer dan... Uh, het bewaken van gestolen radio's heeft hij niet op zijn kerfstok. Dat voelt als een rehabilitatie. Ja, en, en daar ben ik ook erg blij mee. Ze hebben hem weggemoffeld, ergens achteraf. Maar we hebben hem nu eigenlijk teruggevonden. En we hebben hem weer zijn juiste plek teruggegeven. Ja, we hebben hem op de goede plaats teruggezet. Ja. Wat zou uw man daarvan hebben gezegd? Ja. Ja, die zou zo blij geweest zijn. Ja, echt. Heel erg. Het is jammer dat ik niet meer mee mag maken. Ja. En u luisterde naar een reportage van Steven Emmers over hoe we na de oorlog omgingen met NSB'ers... en welke gevolgen dat had voor hun kinderen. Beth Hart en Joe Bonamassa met I'll Take Care of You. Nee, schilter vandaag ons appeltje. Dat is uh, Meili Vos, Aal tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En tegenwoordig... Uh... Heet dat ZZP'er of zo? Ja, ZZP'er. En één dag per week ben ik gewoon een nette werknemer voor een groengasbedrijf. Maar voornamelijk ZZP'er. En je doet van alles dus? Ik doe van alles en ik kan ook het nieuwe werkende doen. Kijk, met want, kind en alles. Precies, want je dochter zit nu ergens ja. achter het glas uh, ja. bij te komen van het feit dat ze gepresenteerd heeft op ja. Radio 1. Ja. Ja, ja. In een leeftijd ja, van hoeveel maanden? Sinds drie maanden, drie maanden. Ja. Jij gaat een appeltje schillen met uh, meneer Ronteltap. heb je al uh, gezegd over een sniperbootcamp. Leg nog even uit wat een sniperbootcamp is. Een, een sniper, dat is zo'n uh, is dus iemand in het leger die met camouflage pakken, uh, um, Nou ja, goed, dat, dat mag meneer Rontotap trouwens uitleggen. Maar dat is uh, iemand die dus met uh, geweren. Uh, uh, allerlei ingewikkelde dingen kan doen. en uiteindelijk mensen kan doodschieten. En een bootcamp, dat is een kamp waarmee kinderen. Uh, kunnen leren wat een sniper doet en uh, het Legermuseum biedt deze hersenvakantie en ook zo'n bootcamp aan voor uh, kinderen vanaf acht, nou, ik denk in de praktijk veel jongetjes vanaf acht, uh, die dus kunnen leren wat een sniper doet um, uh, en die leren zich uh, verdekt opstellen, maar die leren dus ook schieten. schieten. Meneer Ronteltap van het Legermuseum, goedemiddag. Goedemiddag. Het kan toch niet waar zijn dat u uh, zo'n uh, zo cursus aanbiedt aan jongetjes van acht? Nou, niet alleen jongetjes, ook meisjes hebben we gezien, uh, vinden dat uh, leuk om te doen. Ja. En wat is het precies? Een sniperbootcamp? Uh, nou, zoals mevrouw Vos het al, uh, al zei, het is het, uh, uh, het in het kader van onze fototentoonstelling Snipers uh, laten zien aan de bezoeker wat uh, het werk van een uh, sniper uh, precies inhoudt. En dat mogen ze ook dus een dat... beetje oefenen dan? En ze kunnen met een, met een plastic geweertje kunnen ze inderdaad een beetje oefenen. Mevrouw jo. Vos. En uh, ging er nog een beetje het Noorwegen door u heen? Toen, uh, toen uh, de, de afdeling educatie zeg maar, dit, deze bootcamp bedacht. Ja, want dat is juist precies wat je dan laat zien. Dat uh, het werk van een sniper dat dat heel bijzonder is en heel speciaal. En dat je dat vooral ook aan de mensen die ja. ervoor opgeleid zijn... Uh, ja, ja, dat vond, vond anders nou. blijf ik ook, ja. Volgens mij. Dat vond Anders Breivik ook. Het, uh, het, uh, die volgens mij voelde zich ook een soort van sniper. Maar die reactie zal u toch vaak wel gehad hebben. Of dat nou wel zo kies is om uh, kinderen op deze manier het, het werk van snipers bij te brengen. Ja, want we laten het uh, keurig zien in een... Uh in een totale context. Het is een, een, binnen een educatief programma... Mm -hmm. waarin ze niet alleen uh, zien wat een sniper doet... maar ook eigenlijk de voorlopen van de sniper... wat er gebeurde in de, in de middeleeuwen met een, uh, met een uh, voorlader... hoe, hoe een uh, musket ja. werkt maar ook daarvoor al hoe de, ja. hoe de Romeinen werkt. Ja, dat is allemaal heel erg interessant. Maar u begrijpt toch wel dat uh, van links tot rechts... in de politiek is er een beetje geschokt op gereageerd. Want uh, er is natuurlijk de discussie van... in hoeverre uh, moeten we bijvoorbeeld gewelddadige spelletjes toestaan. Maar daar heb ik nog een andere vraag voor. Ik was op uw website aan het kijken van het museum... en ik dacht, nou, wat is nou de missie van het Legermuseum? Ik kon het niet vinden. Is dat educatie? Is dat vermaak? Is dat alleen maar de tentoonstelling van um, nou ja, oude spullen? Hoe zou u zelf de missie van uw museum nou omschrijven? Um, het legermuseum yeah. vertelt het verhaal van de betekenis van de krijgsmacht voor de Nederlandse samenleving. En zoals elk museum heb je natuurlijk een educatieve taak. Je laat zien wat uh, het, het, uh, het werk van de militaire inhoud, de inverledenheden en toekomst. En natuurlijk heb je ook een deelvermaak. Het mag best een beetje. Een beetje zeg ik met nadruk, een beetje interessant en leer, leergier en leerzaam en leuk zijn voor de, voor de, voor de kinderen. Ja, maar waar heb ik nog de... goed, meneer Ronteltap, dat u die kinderen leert om uh, sluipschuttertje te spelen? Ja. We laten zien hoe het werkt. Nee, nou ja, goed, het is een, een kinderen met, met een plastic geweertje uh, uh, een plastic pijltje afschieten, ja, dat vinden wij niet erg. Ja, maar goed, dus u zegt een beetje zo'n beetje dus de, de missie is educatie. U heeft allemaal redelijk verheven doelstellingen met uw museum, zoals veel musea denk ik hebben. En ook vermaak. Maar ik vind toch deze vorm van vermaak aanbieden, vind ik eigenlijk net zo plat en net zo bedenkelijk als het maken van gewelddadige spelletjes. Um, heeft u het, uh, het programma dat wij aanbieden, heeft u dat gezien? Heeft u gezien in welke context we dat uh, Nou laten en, Kijk, zien? ik heb er eigenlijk helemaal geen bezwaar tegen dat kinderen leren over wat het leger is, wat het leger doet en waarom er af en toe geweld wordt gebruikt. Mm -hmm. Maar dan zou je dus ook echt de hele negatieve kanten daarvan moeten laten zien. Als wij inderdaad vinden dat kindertjes daar, terekkindertje daar aan toe zijn, dan mag je ze ook laten zien. Hoe vreselijk het is als je maten worden vermoord of als je ledemaat eraf wordt gescheurd? Dan hoort dat er ook bij, denk ik, vind ik. En dan moet je dus niet alleen maar, en daar heb ik gewoon een bezwaar tegen, dat tegenwoordig alles maar leuk moet zijn. Dus de meest moeilijke onderwerpen. Wat is je wat vraag, Eddy? Nou ja, uh, of hij het met me. Ik bedoel, uh, waarom hij. Ik vind het eigenlijk helemaal niet dat hij dit in de context laat zien. Want als hmm. je echt de context laat zien, dan zou je ook um, het geweld, het verdriet. en bijvoorbeeld wat we hebben gezien in de documentaire over de Afghanistan-slachtoffers afgelopen weekend laten zien. Meneer ja, maar dat laten we juist wel zien. We hebben een, bijvoorbeeld een, een opstelling in het museum... dat gaat over militaire dilemma's. Dat gaat over Srebrenica. En daar laten we de, de bezoeker Zit meemaken. Zit dat ook in de bootcamp? Nee, natuurlijk niet in de nou, bootcamp. Maar dat zou ik dan wel doen. Want anders wordt het alleen maar een plat spelletje. Dan is het net nee, er... zo plat als die spelletjes die je gewoon op internet kan meneer, doen. De, meneer nee, dat ben ik volstrekt niet met u eens. In de, de bootcamp laten we uh, de verschillende aspecten van... De leuke van kanten de van het schieten. En natuurlijk laat je dat een beetje... Een beetje, pas je dat aan op het niveau van de kinderen van, vanaf acht jaar? Maar dat vind ik kwalijk. Dat vind ik echt kwalijk. Alleen. Dat je dan die kinderen alleen maar de leuke kant van dus het schieten volgens laat zien. Ik speelde ik vroeger van... dat niet dat we dat alleen laten zien. We, we laten het, het, het totale pakket zien wat een sniper doet. En dat is uh, observeren, dat is goed uh, je kunnen camoufleren, dat is waarnemen. En dat ook dat schieten en doodschieten en misschien zelf doodgeschoten worden. Dat maar is het complete pakket. Dat deden wij jongetjes vroeger ook, mevrouw Vos. Ja, toen we acht waren. Nee, maar ja, dat deed je zelf. Dat speelde je zelf. Maar nu een museum die dus zegt uh, een educatieve functie te hebben... en dan alleen de leuke kanten laten zien... ja, ik vind dat ja, maar, toch niet maar waar, helemaal correct. Waar, waar haalt u nou vandaan dat we alleen de leuke kant laten Omdat zien? Omdat het niet in de bootkamp zit. Dat zegt u net zelf. We laten het totale pakket zien. Dus ook camoufleren, dus ook conditietraining. Dus ook, uh, en ook de pijnlijke kanten waarnemen. daarvan. Ja, nou, dat zei u net niet, maar goed. Vol volgens mij komen we ja. niet tot elkaar. Nee. Komen er veel mensen af op de bootcamp? Uh, ja, het is het, het herfstvakantieprogramma van het Leer Museum. En uh, dat trekt gelukkig veel bezoekers. Ik dank de heer Ronteltap, ik dank mevrouw Meili Vos... voor dit debat waar jullie er samen niet uitgekomen zijn. Dat ja. gebeurt wel eens. Dat niet altijd. Wel. over alles is een compromis te slaan. Dag <laughs> mevrouw Vos. Dag. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website ditistedag.nu... voor als u wilt reageren of iets wilt teruglezen of luisteren. Radio 1 gaat door met Villa VPRO. Wie hebben jullie te gast, Tesselblok? Goedemiddag. We hebben te gast Onno Hoes. Hij is nu precies één jaar burgemeester van Maastricht. Een geborgen Leijenaar en getogen Brabander in Limburg. Dat is heel gewaagd. Over drugstoerisme en de Wietpas. Over plastic bierglazen met carnaval. en de invoering van de nationale politie. Daarover. En wat er zoal nog meer ter tafel komt. zometeen in Villa VPRO. Nu eerst het nieuws. Dick Terhark. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft een verdachte aangehouden van de moord op vastgoedhandelaar Willem Enstra in 2004. Het is een rus van 47. De man is in het buitenland opgepakt. Waar dat is gebeurd, zegt de politie niet. Het Openbaar Ministerie heeft om zijn uitlevering gevraagd. Ook is in Alkmaar vandaag een verdachte van 31 aangehouden vanwege betrokkenheid bij deze zaak.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 En bij een fouilleeractie in Amsterdam heeft de politie een auto vol wapens aangetroffen. de auto lagen 88 boksbeugels en 102 samurai zwaarden. Volgens de bestuurder waren de wapens bedoeld voor de handel. De politie heeft de man aangehouden en de zwaarden en de boksbeugels in beslag genomen. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staan in totaal vijf files. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij Kootwijk een file van drie kilometer. Daar staat namelijk een auto in brand. De A2 Eindhoven-Luik tussen Meersen en knopend Europaplein 4. Op de A10 de Ring van Amsterdam, 3 kilometer voor knopend Koenplein. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom, 2 kilometer bij de Heijnenoordtunnel. Er staat een vrachtwagen met pech die blokkeert daar de rechte rijstrook. Op de A58 van Breda naar Eindhoven daar lag wat op de weg bij Oorschot. Het is opgeruimd, maar er staat nog wel twee kilometer file. En er is ook nog een weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. En dat gaat om de N69 tussen Neerpelt en Eindhoven. Die weg is in beide richtingen dicht tussen de afrind Bergijk en Leende. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO.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 Dit komende uur. Na vieren ons panels schuld en boete met nieuws... en commentaren over misdaad en ordehandhaving. En daarvoor is Onno Hoes de gast. Hij is nu één jaar burgemeester van Maastricht. En onder zijn leiding moet de stad de enorme overlast... van drugstoerisme een halt toeroepen. Wordt die beruchte wietpas ingevoerd. En dient de openbare orde vanaf 1 januari aanstaande... gehandhaafd te worden onder één nationale politie... En en passant komt er voor steeds meer werk steeds minder geld uit Den Haag. Leuke baan vindt onderhoes desondanks. Luister waarom. En wilt u reageren? Dat kan via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Vila VPRO. U hoorde het net al in het nieuws. Er lijkt een doorbraak te zijn in het onderzoek naar de moord op vastgoedmagnaat Willem Enstra. Die werd voor de deur van zijn kantoor in 2004 in Amsterdam doodgeschoten. En de politie maakt nu bekend dat ze dit weekend een man hebben gearresteerd in het buitenland. Een uh, Rus. Wim van der Pool, hoofdredacteur van de website CrimeSite. Schrijver van het boek De Liquidatiedossiers. En trouwpanellid van ons panel Schuld en Boete. Wim, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je verrast door het nieuws? Uh, nou ja, ik, ik had eerlijk gezegd al uh, van Bronnen vernomen dat ze dit najaar mensen zouden gaan aanhouden, omdat er een doorbraakje zou zijn mm -hmm. geweest. Nou, dat is nu, nu duidelijk. Hoor je, je dan van geluk... bronnen, hoor je dan van bro Bronnen zo'n zin? Ze nou, gaan mensen aanhouden, want er is een doorbraak? Of hoor jij nou, dan meer? Nee, nee, dat is ongeveer wat ze, wat ze vertellen. Dat zijn dan mensen die... Uh, ...iets van het onderzoek weten. Ze mm -hmm. dus we kunnen natuurlijk uh, niet zomaar gaan vertellen wat, uh, wat de ins en de outs van zoiets zijn. Maar dat er iets aan zat te komen was wel duidelijk. Het was trouwens, wat nog verrassender eigenlijk is, is dat er een, uh, een nieuwe naam bijgekomen is... Bij een, uh, ...bij een groepje wat al eerder in beeld was. Ah. Dat is die Rus dus. Dat is die Rus die nu in het buitenland is aangehouden. Een Rus van 47. Weet je waar die is aangehouden? Nee, dat houdt de politie dus uh, geheim. Ja. kennelijk... Misschien hebben ze reden in het belang van het onderzoek om dat niet de, bekend te maken. Hmm. Dan is er in maar ook een 31-jarige man aangehouden... die al eens eerder is opgepakt, hè? Verdacht ja, van, van, van betrokkenheid bij dezezelfde moord. Ja, precies. Is maar dus ook een, weer vrijgelaten. Een, een, een Nederlandse jongen van Turkse komaf hmm. uh, aangehouden. Die was al eerder aangehouden en gearresteerd... omdat hij gewoon echt verdacht was van, uh, van de moord. Zijn DNA is namelijk aangetroffen in een uh, Mercedesbusje om de hoek... wat om de hoek bij Enstra's kantoor geparkeerd stond... Alleen ze kregen uh, het bewijs tegen hem en tegen een aantal medeverdachten... gewoon niet rond, want Juist. de link tussen de man die schoot op Enstra... en al het getelefoneer en het uh, samenzijn van de andere verdachten... werd niet gevonden. Nou, is het, Nu is kennelijk wel die link met de schutter en uh, uh, deze Oscar C gevonden. Ja, De politie heeft dat moordwapen wel al een tijd in bezit, hè? Ja, in een Alfa Romeo is inderdaad een uh, wapen gevonden... wat met uh, de moord te maken uh, zou hebben. Dat is kort na de moord uh, gevonden... Hmm. Ja. Wat denk je nou dat deze doorbraak veroorzaakt heeft? Ja, Het is een beetje koffiedik kijken, maar als leek denk ik dan zou er iets in dat enorme grote liquidatieproces wat aan de gang is, waar ik weet niet hoeveel verdachten uh, terecht staan en waar elke moordzaak, elke liquidatie weer met de andere gelinkt wordt, zou daar iets ja. uitgelekt zijn of zo? Nou, ik, ik denk het niet. Ik denk dat, uh, dat de doorbraak uh, erin is gelegen in, uh, um, uh, dat een bepaald groepje mensen inderdaad in de gaten is uh, gehouden en dat is met engelen geduld gebeurd. En ja, misschien heeft de, de publicatie van het boek ook nog wat uh, uh, gas gegeven aan de ontwikkeling. Omdat er in het boek staat ook, uh, in het boek de liquidatielochier, staan er gewoon een heleboel feiten over deze moord verteld. Mm -hmm. Inclusief met name en in initialen van die mensen. Dus het kan zijn dat het wat, uh, daardoor wat uh, bespoedigd is geraakt. Maar het is in ieder geval zo dat dat groepje verdachten met Engelen geduld in de gaten is gehouden. En uh, waarschijnlijk ook getapt is uh, geweest. En ik denk dat daar de doorbraak in. ergens Dat iemand ergens iets zich versproken heeft of een foutje gemaakt heeft. En dat toen die Rus in beeld gekomen ja, is. Ja, precies. Het is vaak een kwestie van geduld, hè? Ooit maakt ja. iemand een ja. fout, ja. Uh, het OM heeft om uitlevering gevraagd van de Rus. Dat zal niet lang duren waarschijnlijk? Nou, dat hangt er vanaf welk land het is. Want dat kan nog uh, een aantal maanden wel duren, hè. Hmm, Voordat wel... alle bureaucratische problemen zijn opgelost. Ja. Nou, ik mag aannemen dat jij en jouw bronnen alles goed bijhouden. En zodra er nieuws is, horen wij dat heel graag van je, Wim. Okay. Wim van der Pol, hoofdredacteur van de website Crime Site. naar aanleiding van de arrestatie van een verdachte op de moord van, uh, van de moord moet ik zeggen, op Willem Enstra. Tijd voor onze dagelijkse serie Uiterst Korte Wonderlijke Verhalen. Vandaag gemaakt door bioloog en kunstenaar Thijs van Vuren. Pst, één minuut. Mag ik jou vervogelen? Vervogelen tot een... roodborstje, winterkoninkje, een vink misschien. Nou, als ik mag kiezen, winterkoning. Winterkoninkje, ja, dat is een goede keuze, dat is een hele mooie. Uh, koptelefoon op. Zo? Ja. Mm -hmm. wat, je, wat je nu hoort is een vertraagd winterkoning. Zing maar na. Dat kan nog iets sneller. Ja, sneller. Ja, ja. Kom maar op. Wat sneller. Ja, nog iets sneller. Ja, nog wat sneller. Je bent er bijna. Nog ietsje. Ja, bijna. Bijna. Ja, ja. Ja. Een minuut gemaakt door Bente Hamel met bioloog en kunstenaar Thijs van Vuren. En binnenkort staat van Vuren met zijn vervogelinstallatie op het ITVA-festival in Amsterdam. Cultuur nu. Libië, het land dat verscheurd wordt door de strijd tegen Gaddafi... is ook het land waar de bijzondere muziekgroep... Tina Riven geboren werd. Dertig jaar geleden werd de band in een militair opleidingskamp... in Libië opgericht door Malinese Touareg-rebellen. En de Touareg is een Noord-Afrikaanse bevolkingsgroep van nomaden... die onderdrukt en vervolgd wordt. Vechten met geweren is voor de bandleden al lang verleden tijd. Ze trekken nu als muzieknomaden door de wereld. Morgenavond treden ze op in Amsterdam in Paradiso. En verslaggever Maartje Duin sprak met een van de bandleden. Tulbanden die alleen de ogen vrij laten, gewaden tot aan de grond. De mannen van Tina Riven zijn een in indrukwekkende verschijning. Dit zijn Touaregs, nomaden uit Mali. Op het ritme van de kamelenpas dein je met hen mee door de woestijn. Bassist Eyadou Agletje vertelt waarom ze hun laatste album opnamen onder de blote hemel in Zuid-Algerije. In de desert is alles anders. Van de woestijn word je vanzelf poëtisch... omdat je niet gehaast bent en nergens naartoe hoeft. Dus dat inspireert vanzelf en de stilte spreekt tot je. Sinds Tina Riven tien jaar geleden doorbrak in het Westen... wordt hun muziek vergeleken met de blues. We kanten pas de blues. De blues leerden zij eigenlijk pas veel later kennen. Ze hadden geen winkels om, om muziek te kopen. Ze hebben het pas veel later toen ze gingen toeren ontdekt. Maar hij denkt dat er wel overeenkomsten zijn... omdat de zwarte Amerikanen die blues gingen zingen... dat ook deden onder hele zware omstandigheden. De Noire Amerikanen zijn zelf noemen ze asouf, het onderliggende sentiment. Que Ça très difficile... Het is een moeilijk uit te leggen begrip. Het is erger dan nostalgie en het is erger dan de dood zelfs. Het is een gevoel dat tegelijkertijd heel triest is en heel tevreden. Hij, hij zegt dat het uh, een gevoel is dat achter het hart leeft. Niet in het hart, maar het drukt een beetje tegen het hart aan. Tina Riven ontstond eind jaren zeventig in een militair trainingskamp in Libië. Daar streden de nomaden voor onafhankelijkheid. Na een staak te vuren met de Malinese overheid ruilden de huidige bandleden in 96 hun Kalashnikovs in voor gitaren. Maar de positie van hun stamgenoten is nog niet verbeterd. Ze moeten het doen zonder scholen, wegen en ziekenhuizen. Ze streven nog steeds naar politieke autonomie. Al zingen ze meer over het woestijnleven. Notre musique et la politique parce qu'elle parle assez qui ont vie et ze vit des trucs durs. Donc politique. Als ze horen hoe wij leven, dan is dat politiek. Want wij praten over de, over de moeilijke omstandigheden waaronder wij leven. Als de Tuaregs in de woestijn blijven zitten, worden ze vergeten. En wij zijn eigenlijk de levende getuigen van de manier van leven van de Tuaregs. En in het jachtige bestaan van nu is het heel belangrijk om onze... Relaxte manier van leven uh, over te brengen op een groter publiek. En dat zal op een dag iets veranderen. Dan kan hij niet zeggen hoe. Gaddafi, de bassist reageert geprikkeld als ik die naam laat vallen. Een tijd lang steunde hij de nomaden in hun strijd. Later keerde ze hem de rug toe. Dat er zich nu onder Gaddafi's huurlingen jonge Touareg zouden bevinden, doet de Yadu af als gerucht. Nous c'est des guerriers qui font des turbans. Je kunt makkelijk een hoofddoek om je hoofd doen en je kunt je makkelijk verkleden als Touareg. Het zijn er misschien 10, 20, maar meer zijn het er niet. We worden zwart gemaakt en dat komt omdat de Touaregs altijd een uh, uitzonderingspositie hebben gehad in verschillende landen. Mali, Niger, Algerije. Die, die regeringen is er iets aan gelegen om de Touaregs zwart te maken. <middels> Jullie hebben nu drie maanden getoerd, de hele wereld rond. Je treedt elke avond op, er zullen vast groepies zijn, uh, luxe hotels. Hoe is het om straks terug te gaan naar Mali en niets te hebben? Ze toeren eigenlijk al tien jaar, maar er is nog steeds niemand van de groep... die er heeft besloten om in Europa te blijven. En het is voor hen ook een hele natuurlijke manier van leven. Want als nomaden zijn ze gewend om rond te reizen. Ja, hij zegt tegen niet van het contact met de, met de Westerlingen. En uh, ze ontvangen ze met de open armen. Maar uh, in hun hart blijven ze in de woestijnen blijft de Asouf a treasure. Meer van deze muziek en een uitgebreider interview met Tina Riven... is morgenavond te horen in de avonden op Radio 6. En diezelfde morgenavond treden zij op in Paradiso in Amsterdam. En van Amsterdam dalen wij af naar Maastricht. Onno Hoes, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn op naar Maastricht, want wij liggen wat hoger dan... Amsterdam. Dat is waar, dat is waar. Voor ja. mijn gevoel dalen wij altijd af, omdat het beneden de rivieren heet. Zo en dan denk het. ik, beneden Juist. is afdalen. Juist, ik snap Burgemeester dat. van Maastricht, al een jaar nu. Nee, per 1 november eigenlijk, hè? 1 november, ja, bijna een jaar. Ik uh, zei in de inleiding uh, die ik gaf bij de EO... een geboren Leijenaar en een getogen Brabander... en dan naar Limburg, dat dat een beetje gewaagd leek. Bevalt het u enorm? Oh ja, dat geboren was maar twee weken in het academisch ziekenhuis. Dus ik ben mijn hele leven oh, nee, verder in Leiden Brabant verder. geweest. Ja. Maar uh, ja, Maastricht is een fantastische stad. Het is een uitdagende stad. Mm -hmm. Het is de meest Europese stad van Nederland. Met al zijn leuke en zijn lastige dingen. Daar komen we dadelijk nog wel op. Zeker. En het is een stad die in 2018 uh, culturele hoofdstad van Europa zal zijn. Dus dat betekent dat wij een ja, enorme uitdagende. Investeringsagenda ook voor cultuur hebben in Maastricht. Dus dat is heel spannend. Absoluut spannend. En ik kan me ook voorstellen dat het u enorm bevalt. En, en bevalt u de Maastrichtenaren ook? Zijn ze tevreden ja, over u? De, de Wederzijds gaat het heel goed tot nu toe. Ja. Um, er was even een kleine faux pas van uw kant, geloof ik, toen u had voorgesteld om het bier tijdens carnaval in plastic bekertjes te laten schenken in plaats van in glazen. Maar dat heeft u ook gauw weer ingetrokken, hè? Ja, het is even wennen aan de gevoeligheden over en weer. Uh, maar het thema veiligheid is, uh, is cruciaal, ook als het over carnaval gaat. Er lopen natuurlijk honderdduizenden mensen dan rond op zo'n festijn. Ja. Uh, en dan moet je wel even scherp zijn met elkaar van uh, hoe ga je dat organiseren. Nou, Op dat thema moet ik zeggen dat de Maastrichtenaar is wel de horeca als de inwoners het heel goed hebben opgepakt. Mm -hmm. uh, en dus veel voorzichtig met glas om zijn gegaan, dus dat heeft absoluut geholpen. En voor het komende carnaval gaan we met elkaar aan de slag. Om eh, carnavalskarren, die mensen vanuit wijken of dorpen meenemen, het centrum in. Ja. En daar ook eh, soms achterlaten op het laatst. Eh, waar ook wel eens frituurpannen en eh, tapinstallaties op staan. Ja, om daarvan met elkaar te zeggen, jongens, dat is ook niet eigenlijk de bedoeling. Het hoort straatcarnaval te zijn. Een lekker café's, een biertje pakken. Eh, maar zorg dat je. Geen eh, het reden, het rijden de horeca. Staat. Ja, oké. Okay. Ja, moet een eh, beetje leuk zijn. Eh, we hebben We Eerst eventjes over de financiële positie van Maastricht. Hoe is die? Hoe staat het er financieel voor? Nou ja, we hebben dezelfde spanning als andere gemeenten natuurlijk die in het land zijn. Mm -hmm. uh, en het allermoeilijkste is natuurlijk zijn, zijn twee zaken. Enerzijds een decentralisatie van een hoop rijkstaken die naar gemeentes toe komen. Die ja, krijgen altijd... meer werk, maar minder geld. Of althans niet Juist, het geld dat erbij bij, zou ja. ja. Ja, zo werkt het meestal. En het tweede is dat we heel veel uh, bouwprojecten in de stijgers hadden staan, in figuurlijke zin... die financieel allemaal niet meer op te brengen zijn... omdat er veel minder woningen gebouwd gaan worden in heel Nederland... maar ook in Maastricht dan we oorspronkelijk gepland hadden. Mm -hmm. Dus dat betekent dat we onlangs enorm veel afgewaardeerd hebben... en enorm veel bezuinigingen hebben toegepast op onze begroting. Maar dat betekent wel dat we de zaak nu op orde hebben... Ja. en vanuit een gezonde uitgangspositie weer met investeerders aan de slag gaan... om Maastricht nog verder te laten groeien de komende jaren. U maakt zich niet echt zorgen. Ik vraag het omdat uh, er een aantal grote steden is, Rotterdam, en Amsterdam had het al gezegd, maar er is een aantal grote steden... wat zich daar inmiddels bij heeft gevoegd... die een soort stresstest voor grote steden willen invoeren... om die financiële positie ook goed te bewaken... om goed de vinger aan de pols te houden. Dan zag ik een hele lijst steden, maar ik zag Maastricht er niet bij... als stad die dat mede ondertekend heeft. Voelt u daar niks voor? Nou, het is een bijeenkomst geweest waar toevallig onze wethouder niet bij was. Oh. en Ze hebben ter plekke allemaal handtekeningen gezet. Oh, dus daar zit het. niks principieels achter. Mm -hmm. um, op zich vind ik het idee niet zo verkeerd om gewoon gemeentes door te laten lichten. Ik waarschuw wel meteen, als je het Rijk te hulp roept bij dit soort acties... dan wordt dat heel vaak uh, opgepakt als een brevet van onvermogen om het zelf te doen. Um, en voor je het weet, wordt er nog meer gedecentraliseerd in het land... wat nu ook al aan het gebeuren is. Mm -hmm. Dus daar moet je heel erg voor uitkijken. Ik moet heel eerlijk zeggen, wij hebben onze eigen stresstest uh, gedaan... zal ik maar zeggen... En uh, onze maatregelen genomen en we zijn er klaar voor. Goed. <laughs> dat klinkt altijd zo mooi. Wij zijn er klaar voor. Laat maar komen. Ja. Wie u niet wil laten komen, dat zijn de enorme uh, hoeveelheden drugstoeristen. Daar heeft Maastricht Juist. natuurlijk al lang mee te kampen. Uw voorganger Gert Leers was er ook al ongelooflijk mee in de weer. Um, die Wietpas, waar enorm veel over te doen is geweest. En waar de gemeenteraad eerst... Tegen heeft gestemd, die gaat er nu wel komen hè? In, in Maastricht. Daar gaat u mee werken. Ja, de, de, de, de plannen, kijk, de Raad van State heeft gezegd dat de gemeente... Eh, eh, geen onderscheid mag maken tussen Nederlanders en niet-Nederlanders. Mm -hmm. Ingezeten en niet-ingezeten, laat ik het zo officieel zeggen. Maar hij heeft gezegd, die minister zou dat wel mogen doen. Nou, dat betekent dat de minister opstelt aan de slag is gegaan met zijn medewerkers... om, zoals ze het er nu inmiddels noemen, een clubpas eh, in te richten. Maar is dat dan alleen een eh, woord veranderen? Mag het dan wel? Uh, nee, het gaat om het principe. Ja. Uh, maar Wietpas had een wat, wat negatief klank blijkbaar gekregen. Nou ja, het idee is nu ook wel dat een, een coffeeshop, zoals we dat noemen... dat dat een besloten club gaat worden. Dus ja. Vandaar het naam Clubpas. En dat je dus met uh, maximaal 2500 leden... Uh, die dan uh, uh, daar gedurende een jaar lid van moeten zijn. Uh, dat je daarmee zo'n zo zo club kunt drijven. Mm -hmm. nou, het idee zou zijn dat je bij zo'n club pas uh, alleen maar ingezetenen van Nederland. Dus dat kunnen ook wel Duitse studenten zijn die bij ons wonen. Maar in ieder geval ingezetenen van Nederland. Dat die daar lid van kunnen worden en anderen niet. Yes. Ja, dat zou voor ons heel veel betekenen in Maastricht. Um, omdat van de 2,3 miljoen bezoekers aan coffeeshops. 70 dus ruim anderhalf miljoen. Alleen maar uit het buitenland komt om bij ons koffieshops te bezoeken. Uh -huh. En drugs te halen. Ja, en dat zijn mensen die geen onderdeel uitmaken van onze economie. Wel voor veel onrust zorgen. En ja, als ik die buiten kan houden, dan zou me dat wat wel waard zijn. Dat begrijp ik. En denkt u dat dat ook echt gaat, luk gaat lukken met die clubas? Het zal gaan lukken bij de officiële shops. Maar wat voor illegaals kweek je hiermee elders? Ja, misschien ook wel bij u in de stad hoor. Nou, kijk, het grote probleem, waar we kijk, wij lopen niet direct tegen het probleem van de koffieshop aan zich aan. Maar eh, die mensen die eh, uit hun auto stappen, dus de bezoekers die uit hun auto stappen richting de koffieshop gaan. Die worden eh, als het ware belaagd door de runners, de drugsrunners. Die ja. over het algemeen uit de Randstad komen. En die drugsrunners die rijden op brommeltjes en oude autootjes. Die crossen die door de stad eh, om jou te pakken te krijgen. En in feite illegaal met jouw zaak te doen voordat jij de officiële koffieshop ingaat. Daar zit eigenlijk ons grootste probleem. Dat is ook de reden waarom de gemeenteraad van Maastricht heeft gezegd... van: laten wij um, die uh, onbeheersbaarheid van de binnenstad met die nauwe steegjes... laten we die eens omzetten in een concentratie van een aantal koffishops... aan de randen van de stad, zodat die uh, Maar oh, dat is die het spreidingsbeleid? Druksruim... Ja, dat is ja. het spreidingsbeleid. Zodat waar de, de, waar de, waar de, de omliggende gemeenten zo dolgelukkig mee zijn. Sorry? Waar de omliggende gemeenten zo dolgelukkig mee zijn. Nou ja, kijk, wij, we hebben ook gezegd, ons probleem is ook het probleem van, van een hele Europese regio hier. Dus het kan niet zo zijn dat wij onze problemen exporteren naar de buren. Dus als het gaat om de communicatie en de handhaving uh, rond deze uh, nieuwe coffeeshops, ja, dan is dat een regionale opgave. Dus wij zullen wel moeten zorgen dat wij ook in Lanaken en in Riemst, uh, bij wijze van spreken, maar ook in IJsden-Margraten die tegen Maastricht aanliggen, ja. zorgen dat daar de rust terugkomt, dat het daar niet erg gaat worden. Inmiddels, uh, meneer Hoes, zijn hier in de studio ook al komen zitten. de twee leden van ons schuld en boete. Zo meteen na vieren gaan we daarmee door. Daar gaat u ook aan meedoen. Magda Bernsen is dat. Zij is lid van de Tweede Kamer voor D66 en oud-korpschef, hè, bent u? Ja, dat ja? klopt. Of in Friesland was het. Ja, ja. dat is mijn laatste korps. Zo ja. is het. En Richard Korven, en hij is strafrechtadvocaat, ook welkom. Uh, even van jullie een mening. Geloven jullie dat dat gaat werken? Magda Bernsen eerst maar eens vragen. Uh, uh, deze clubpas, en het feit dat dat dus alleen maar aan ingezetenen gegeven gaat worden, en dat dat ook de overlast in zo'n binnenstad zou kunnen verminderen in elk geval? Het scheidingsbeleid daar ook is bij genomen? Ja. Nou, ik snap dat de burgemeester van Maastricht... naar een oplossing zoekt. En ik vind het ook heel verstandig... dat hij, uh, zeg maar, een oplossing voor zijn eigen stad zoekt. Ik vind ook dat burgemeesters uh, de verantwoordelijkheid daarvoor hebben. En dat er dus niet één landelijk beleid moet zijn voor koffieshops. Uh, en al dan niet uh, een toegangspas of, zoals mm -hmm. dit, lidmaatschap van een, uh, van een club. Um, ik... Ik hoop alleen voor hem dat hij daarmee ook de drugsrunners en het pro probleem wat dat met zich meebrengt daarmee oplost. Want ik hoor uh, de burgemeester zelf al zeggen dat ja die drugsrunners die halen met name de mensen haast uit hun auto's en nemen ze mee naar illegale plekken om daar te verhandelen. Ja, ik vraag me af of je dat probleem op deze manier kunt tackelen. Richard Korver? Ja, ik denk het niet. Ik vind het ook wat misplaatst in ons kleine kikkerlandje... dat de grenzen weer sluit voor hen die niet ingezetenen zijn. We leven in een Europa met een vrij verkeer van goederen, diensten en mensen. En dat zou meneer Hoes zich toch ook moeten realiseren en zich moeten aantrekken. Waarom niet een, uh, een, een, een soort uh, uh, hush drive? Uh, eh, gewoon een drive-in waar je gewoon zo, net als bij de McDonald's, uh, kan aankomen rijden. Dat je zegt, van nou doet u mij een grammetje Marok. Uh, en je rijdt door en bij het volgende loketje krijg je dat uitgereikt. Ben je van al die drugsrunners af? Ben je van al dat gedoe af? En die kan je dan ook gewoon goed aanpakken. Dat is, is misschien een aardig plan. Meneer Hoes, heeft u, het wel eens, heeft u daar wel eens over nagedacht? Ja, natuurlijk. Kijk, eh, vrij, vrij verkeer en de vrije grenzen, daar ben ik helemaal mee eens. Ik ben een Europeaan puur sang. Dat kan niet anders bovendien als je in de stad van het verdrag van Maastricht woont. En burgemeester bent. En, maar dan moeten we kijken naar wat er in Europa gangbaar is. En daar zijn drugs toevallig niet gangbaar. Eh, dus dan kunnen we de zaak ook omdraaien en zeggen, laten we hier de hele handel verbieden. Nou, dat doen we niet. Want we hebben gezegd, we hebben al een jaar of 2030. Of dertig zeker. Een, een, een vrij liberaal beleid als het gaat om de inwoners van Nederland. Het is nooit de bedoeling geweest dat dit een grote Europese aantrekkingskracht zou krijgen. Dat heeft het inmiddels wel gekregen. En nogmaals, als mensen hier naartoe komen en gewoon hun handeltje kopen, en is er verder niks aan de hand. Maar het heeft voor zoveel onrust in de stad gezorgd. Voor zoveel par parkeeroverlast, geluidsoverlast. Mensen die s'nachts in auto's overnachten. Die uh, andere rommel achterlaten dan andere mensen. Uh, die, die klanten ook nou, Maar die drive-in van, van, die van meneer Korver, Dat wil je jammer niet. Die drive van meneer Korver, is dat een oplossing? Ik meen dit niet als schrapje, hoor, maar serieus. Het is een logistieke oplossing. Maar oh ja, dat is geen de oplossing de rand waar de, de gemeente Maastricht over gaat. Dit zijn oplossingen die dan nationaal als beleid zouden moeten worden gekozen. En het beleid van uh, het kabinet is eerder strenger dan de voorgaande kabinetten, dat het soepeler zou zijn. Ja, maar dit begrijp ik niet dat helemaal. Want volgens mij is dit ook een beleid wat door de gemeente Maastricht zelf wordt ingezet. Dus ik vind het eigenlijk een heel briljant idee, zal ik maar zeggen. Want daarmee reguleer je een heleboel en voorkom je overlast. Ik, ik zie mevrouw Berns, de Tweede Kamerlid, dit idee van Richard Korven... gewoon onmiddellijk. Ik zie het in haar hoofd dat dit, dit een wetsvoorstel wordt. Nou, ja, kijk, nou daar ga ik niet over. Daar gaat mijn collega over. Meneer Hoes? Ja, kijk, als u daarmee bedoelt dat het spreidingsbeleid... dat u dat wil zien als een hashtag in, uh, uh, dan, dan zou ik voor een andere woordkeuze gekozen hebben. Maar het komt natuurlijk wel een beetje op hetzelfde neer... dat je inderdaad zegt, als je gaat spreiden... Van de 14 coffeeshops in het centrum van Maastricht... zullen er zeven mogen blijven zitten. En zeven gaan naar eh, drie locaties aan de randen. Nou, we zijn nu met een bestemmingsplan bezig voor de eerste. Daar komen er drie te zitten. Dat is inderdaad wel een wat ja, eh, McDonald's-achtige setting, <lacht> zal ik maar zeggen. Waarbij, eh, waarbij er een hek omheen staat... waarbij je door het hek gaat dus een goede controle ook hebt op de aan- en afvoer. Dat zullen overigens de coffeeshop-eigenaar niet prettig vinden. Want dan weten we dus ook voortaan waar de handel vandaan komt. Eh, maar dat betekent wel dat je wat afgeslotener locatie hebt... Die ook veel veiliger is voor de bezoekers. Uh, dus over... wat dat betreft komen we wel voor een deel die kant op. We hebben het ook al eigenlijk steeds, en Magda Berndsen raakte er ook al even aan, stelde eigenlijk een vraag aan u over, over hoe handhaaf je de orde als het hier allemaal om gaat. En dan zitten we zitten wel snel bij de politie, dat kan bijna niet anders. We gaan het uitgebreid hebben over de nationale politie, maar heeft u Dat was ook eigenlijk haar vraag. Denk je dat je de, de overlast en die runners... heb je gewoon mannen in blauw nodig op straat die daarop letten... en ervoor zorgen dat je niet in zo'n auto getrokken wordt? Heeft u genoeg mensen? Krijgt u wat dat betreft genoeg uit Den Haag... om dat, uh, om dat allemaal een beetje in, in, in goede banen te leiden? Nou ja, ik zou een, ik zou, ik zou een uh, slechte koersbeheerder uh, zijn als ik zei dat ik genoeg agenten had. Uh, want iedereen wil altijd extra mensen hebben omdat er weer extra wensen zijn. Zeker op dit gebied. Uh, het, het systeem wat we in Nederland hebben om te bepalen hoeveel capaciteit je moet hebben. is niet helemaal geschikt voor het probleem waar wij uh, mee zitten. Maar het is niet zo dat er nu een puinhoop is bij ons. Wij doen ons uiterste best met de capaciteit die we hebben. Dat gaat ook best aardig. Mensen kunnen met alle plezier naar Maastricht komen. en hebben in principe nergens last van als je niet naar die paar straten toe gaat. Uh, maar het betekent ook veel van de coffeeshop-eigenaren zelf... om de discipline te hebben, om te zorgen dat hun klanten zich netjes gedragen... Uh, en dat het op straat ook rustig is. U bent is. wel echt een ware politicus, meneer Hoes. U argumenteert echt zoals het u uitkomt. Als u uw stad moet verkopen, dan is het slechts in een enkele straat problematisch. Maar als u uw spreidingsbeleid moet verkopen... dan uh, lijkt het wel alsof het Sodom en Gomorra is in het zuiden. Nee, het is geen Sodom en Gemorre in het zuiden. Uh, kijk, de keuze die nu gemaakt is, is om die paar delen van de binnenstad... waar de bewoners van de stad hebben gezegd... hier uh, hebben wij genoeg van de drugsoverlast... om te zeggen van kunnen we die naar andere locaties verplaatsen... waarbij dus geen mensen wonen en werken in de omgeving... waarbij je dus een wat veiliger en rustiger setting hebt... om diezelfde handelruimte uh, te bieden. Kijk, dit is een keuze die de gemeenteraad van Maastricht uh, in unanimiteit heeft gemaakt. En dat beleid zijn we nu aan het uitvoeren. Ik zeg er overigens meteen bij dat ik er niet zeker van ben of we het voor elkaar gaan krijgen. Want in dit land, met alle juridische procedures uh, en met gemeenten die tot aan het Europese Hof zullen gaan. Ja, ben ik er niet van overtuigd dat wij uh, tussen nu en twee jaar die locatie voor elkaar krijgen. Meneer Hoes, ja, en dan zul je ik, toch een plan B maken. Ik moeten ga hebben. u even onderbreken. Blijft u zitten. daar Bernsen en Richard Korver doen dat ook. We gaan naar het nieuws luisteren. Daarna is Villa VPRO terug met ons panel Schuld en Boete. En gaan wij verder praten over ordehandhaving, handhaving. Namen over bijvoorbeeld de invoering van de nationale politie. Wat dat gaat betekenen voor een stad als Maastricht. En voor een burgemeester in zijn algemeenheid. En voor ons natuurlijk. Tot zo.